Vijf uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Koningin en Prins volgende week bij herdenking Alven. Overtollig defensiepersoneel welkom in transportsector... en boete voor langstudeerders waarschijnlijk een jaar uitgesteld. Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander zijn volgende week woensdag... bij de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Waarschijnlijk wordt de bijeenkomst gehouden in het Theater Kastellum in Alphen... Hoe de herdenking eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie en de politie hebben bekendgemaakt... dat bij de schietpartij afgelopen zaterdag geen volautomatisch wapen is gebruikt. Tristan van der Vlist had wel een semi-automatisch wapen... waarmee vijf kogels per seconde kunnen worden geschoten. Verder is bekend geworden dat hij een kogelwerend vest droeg. Het onderzoeksteam is nog bezig met het bestuderen van het vele beeldmateriaal dat er is. Gehoopt wordt dat aan de hand daarvan een reconstructie kan worden gemaakt. Duizenden defensiemedewerkers kunnen na hun ontslag aan het werk in de transport- en logistieksector. Dat staat in een intentieverklaring die de brancheorganisatie, de vakbonden en het ministerie van Defensie hebben ondertekend. Met de komst van het defensiepersoneel moet het toekomstige tekort aan logistieke medewerkers en chauffeurs worden opgevangen. De transport- en logistieksector verwacht dat er de komende jaren meer dan 50.000 medewerkers nodig zijn. Bij Defensie werken veel mensen die dezelfde opleidingen en startkwalificaties hebben die ook nodig zijn in de transportsector. Bij Defensie wordt de komende tijd flink bezuinigd. Het kabinet wil 12.000 banen schrappen... waarvan de helft door gedwongen ontslagen. De invoering van de boete voor langstudeerders... wordt waarschijnlijk een jaar uitgesteld. VVD, CDA en PVV praten met de SGP... over een plan om de maatregel niet dit jaar al te laten ingaan... maar pas in 2012. Ze zijn het daar in principe wel over eens... maar er wordt nog gekeken hoe het uitstel moet worden betaald... De algemene verwachting is dat de partijen er wel uitkomen. Morgen is er een kamerdebat. Staatssecretaris Zelstra wil dat studenten... die tijdens een bachelor- of masteropleiding... meer dan een jaar vertraging oplopen... 3000 euro extra collegegeld betalen. Op dat plan kwam veel kritiek. Onder meer omdat veel huidige studenten dan in de problemen zouden komen. De Partij voor de Dieren blijft erbij... dat onverdoofd ritueel slachten verboden moet worden. Sommige partijen vinden een verbod in strijd met de vrijheid van godsdienst...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 Unilever moet gratis wasmiddel gaan uitdelen. Dat vindt de Consumentenbond, naar aanleiding van de boete die Unilever kreeg... vanwege verboden prijsafspraken. Volgens de bond hebben consumenten daardoor jarenlang te veel betaald. De Europese Commissie legt de Unilever een boete op van 100 miljoen euro. Wie niet per se naar Syrië moet, kan beter thuis blijven. En Nederlanders die al in Syrië zitten, moeten demonstraties en samenscholingen mijden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken... naar aanleiding van de aanhoudende ongeregeldheden in heel Syrië. Daarbij zijn ook doden gevallen. Voormalig president Bakbo van Ivoorkust zal terecht moeten staan voor zijn misdaden. Dat zegt de huidige president Wattara. Hij wil dat het internationaal strafhof onderzoek doet... naar de bloedbaden van de afgelopen maanden. De president laat nog uitzoeken of Bakbo ook in eigen land terecht moet staan. Een speciaal comité zou moeten kijken naar vreedheden... die hij sinds 1990 heeft gepleegd. In Ivoorkust woedde de afgelopen maanden een burgeroorlog... nadat Bakbo de verkiezingen verloor en weigerde de macht over te dragen. Eergisteren werd hij overmeesterd in Abidjan door troepen van Batara. De rust lijkt nu weergekeerd. Bakbo werd gevangen gehouden in een hotel. Inmiddels is hij overgebracht naar een beveiligde villa elders in Ivoorkust. Schrijfster Van Cien heeft opnieuw de prijs van de jonge jury gewonnen. Ze krijgt de prijs voor haar boek Hoe overleef ik zonder dromen... Het gaat over dromen en nachtmerries waar je niet wakker uit kunt worden. Dit jaar stemde een recordaantal van bijna 10.000 jongeren... van 12 tot 15 jaar op haar of zijn favoriete boek. Ome won de prijs van de jonge jury al vier keer eerder. Ze evenaart daarmee het succes van schrijfster Carrie Slee... die de prijs ook vijf keer heeft ontvangen. Het weer, zon en stapelwolken in het binnenland kans op een bui. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond op de meeste plaatsen helder en dan koelt het snel af... Morgen vrij veel bewolking en iets warmer dan vandaag. Vrijdag weer meer zon. ANW-verkeersinformatie. Het is een gemiddelde avondspits voor een woensdag. Er staat in totaal 150 kilometer file. Het meeste daarvan staat op de wegen rond Utrecht. De langste file staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Vianen 9 kilometer. De A27 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Utrecht. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 6 kilometer stil. De andere kant op loopt het vast door kijkers tussen Noordeloos en Werkendam 9 kilometer. Er is veel vertraging op de A76 bij de Belgische grens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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. 7 over 5, goedemiddag. Nederland helpt Japan. We zijn in de Amsterdam Arena waar het geld wordt opgehaald. En we leggen contact met Kjeld Duits in Japan waar het geld wordt uitgegeven. De boete voor langstudeerders wordt dus vrijwel zeker met een jaar uitgesteld. In het voorstel van staatssecretaris Halbe Zijlstra... moet elke student die meer dan een jaar vertraging oploopt met de studie... 3000 euro per jaar extra collegegeld betalen. Guy Hendricks, voorzitter van de landelijke studentenorganisatie ISO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van dit nieuws over het uitstel uit Den Haag? Nou, ik ben op zich wel positief over dat nieuws. Dit betekent voor 60.000 studenten dat ze volgend jaar geen boete van 3000 euro krijgen. Want dat is het aantal studenten dat nu al wat langer over de studie doet en tegen die boete aankijkt. En dat klopt. Een van onze grote bezwaren was dat er uh, geen, rekening, geen overgangsregeling was. Dus dat er geen rekening werd gehouden met de studenten die nu al lang studeerden waren. En hun gedrag ook niet meer konden aanpassen op die regeling. En uh, Dus voor 60.000 studenten is dit gewoon erg goed nieuws. Dat bespaart hun 3000 euro. En ik kan me voorstellen dat er veel mensen blij om zijn. En ik vind dat ook goed nieuws. Ja, en dankzij de SGP eigenlijk uh, geregeld. hè Want die partij heeft op dat uitstel aangedrongen en, en speelt een cruciale rol in de nieuwe Eerste Kamer. Nou, die heeft er wellicht uh, ook aan bijgedragen. Uiteraard zijn er meer partijen die, uh, uh, die zich sterk hebben gemaakt. Er is nog een juridisch advies geweest. Er is een protest geweest, meerdere. En uiteindelijk draagt dat dan toch bij dat, uh, dat men die uh, wet nog eens kritisch uh, gaat bekijken. Ja, want he heeft u de lobby ook speciaal op de SGP ingezet de afgelopen tijd? Ja. Uh, wij uh, hebben met meerdere Kamerleden natuurlijk uh, zijn we het gesprek aangegaan. En uh, we hebben natuurlijk ook ons uh, we hebben juridisch advies ook opgesteld. Waar zit die pijnpunt? En dat hebben we naar de gehele Kamerfractie toegezonden. En dat is ook bij de SGP terechtgekomen. Ja, en, en met het uitstel uh, nou ja, is goed nieuws voor de studenten. Maar daar lijkt mee uh, ook een meerderheid gevonden te zijn voor invoering over een jaar. Nou, dat, is nog maar, uh, dat, dat, dat staat nog ter discussie. Laat het van onze kant duidelijk zijn... dat we uh, uh, het fijn vinden voor die groep studenten van nu. Maar we moeten natuurlijk ook over meerdere jaren kijken... en voor de totale studentenpopulatie. Uh, inhoudelijk neemt dit geen enkel bezwaar weg. Er, er is geen hardheidsclausule. Dat betekent dus dat deze wet niet te toetsen is uh, uh, op individuele gevallen. Dus je kunt geen enkele uitzondering maken wanneer er een schrijnend geval is. Ja, en wat, wat zou volgens u een schrijnend geval zijn... waar een uitzondering gemaakt voor moet worden? Nou ja, de, kijk, we hebben heel veel uh, informatie bij studenten verzameld. En er zijn gewoon studenten die, die zijn en ziek en zitten in de problemen thuis. Uh, uh, ja, kijk, op het moment dat jij uh, ernstig ziek wordt tijdens je studie, dan wil je dat gewoon niet, uh, nog eens, uh, dan wil je daar niet nog eens extra voor gaan betalen. Dat is natuurlijk heel erg vreemd. En daar, daarvoor gaat het wetsvoorstel bij ons ook iets te ver. Uh, en wij zullen ook gewoon doorgaan. Uh, uh, ja, het komende jaar, om ervoor te zorgen dat die wet er uiteindelijk gewoon echt niet meer komt. Ja, en via een lobby uh, om te proberen die meerderheid van tafel te krijgen in, in, in het parlement, of ook via de rechter? Uiteindelijk, uh, uh, er is een grote uh, verantwoordelijkheid voor het parlement, dus zij moeten hier uiteindelijk uh, ja, de keuze gaan maken, dus daar richten wij ons als eerste op. Als het wetsvoorstel gewoon wordt aangenomen, dan blijft de boodschap van ons hetzelfde, dan gaan wij gewoon naar de rechter. Ja, en uh, dat uitstel met een jaar nu, dat kost natuurlijk geld. Hè? De opbrengst van de boetes was ingecalculeerd door het kabinet. Heeft u via uw contacten in Den Haag al gehoord... waar dat ge geld mogelijk bezuinigd zal worden? Ik heb daar uh, nog geen concrete uh, details over gehoord. Het enige wat ik weet is dat iedereen uh, nog druk op zoek is... naar uh, waar dat geld dan vandaan moet komen. Nou, heeft u suggesties? Um, nou, van onze kant eventjes niet meer, uh, want ik moet me natuurlijk beperken tot uh, de onderwijsportefeuille. Ja, uh, dat het is toch een constante suggestie. Ja, <laughs> <laughs> ik weet nog wel iets. Nee, uh, kijk het is, um, um, ik, ik ga niet, niet spreken dat uit een ander potje, potje, uh, potje nog uh, dat daar nog geld zou zitten. Um, ik vind in ieder geval dat er op het onderwijs voldoende uh, meer dan. Uh, uh, dan wenselijk is bezuiniging op dit moment. En uh, ik zou dus ook absoluut geen tip geven waar dat dan nog vandaan kan komen. Goed, Guy Hendricks, voorzitter van de ISO. Ik dank u wel. Alsjeblieft. En we hebben inmiddels ook even contact gehad met de LSVB. Die zaten op de hei vanmiddag, maar ze hebben nu van zich laten horen. Sander Breur uh, laat weten: het is een grote overwinning voor de studenten van Nederland. Nog steeds moet het hele plan van tafel. Want als er nu ruimte is op de begroting, dan kan de Eerste Kamer tegenstemmen. Halbe blaas de aftocht, zo zeggen zij. Zeker twaalf mensen kwamen maandag om het leven bij een bloedige aanslag op een metrostation in Minsk. Dat is de hoofdstad van Wit-Rusland. Vandaag hebben twee mannen bekend dat ze betrokken waren bij die aanslag. Geert Groot, Koelkamp, onze correspondent in Moskou. Wie zijn er precies opgepakt? Uh, nou, één daarvan is in ieder geval een, een jonge man van uh, 24 of 25 jaar... Uh, die naar verluid uh, werkzaam was uh, als een loodgieter. Uh, en hij was een, een vriend van een andere jonge man, ik weet niet precies hoe oud hij is... Uh, die ook tegelijkertijd is opgepakt. Ze zijn gisteravond om 9 uur lokale tijd opgepakt... volgens president Lukashenko, de hele nacht verhoord. En vanochtend om 5 uur hebben ze dan uiteindelijk bekend... Uh, een volledige zij, uh, bekentenis? Een volledige bekend is dat ze inderdaad die, die bom hadden geplaatst, maar dat niet alleen. Ze hebben ook bekend naar verluid dat ze ook betrokken zijn bij twee eerdere aanslagen. Een jaren, jaren geleden, in 2008, was dat in Minsk tijdens een concert in het centrum van Minsk. Daar zijn toen wat gewonden bij gevallen. En in 2005 nog eerder in een andere stad in Wit-Rusland, Wietjebsk. Uh, al die jaren is er geen vooruitgang geboekt in dat onderzoek. En nu, nou, minder dan uh, een etmaal na die bomaanslag in Minsk, is dat dus, uh, dat dus bekend geworden. Althans bekend. En we weten voor uh, Verschillende oppositieleiders dat in Wit-Rusland ook uh, ja, harde middelen worden gebruikt in de gevangenis. Dus hoe die bekentenis tot stand is gekomen, dat weten we natuurlijk niet. Ja, wel een motief inmiddels duidelijk geworden. Nee, dat is, dat is de grote vraag. Uh, Lukashenko heeft gezegd dat we nu weten wie het heeft gedaan... maar uh, waarom, uh, dat is uh, onduidelijk. Maar dat zullen we nog wel te weten komen, zei hij. Um, en daarna ging Lukashenko in een, een speciale toespraak heel lang door... Uh, ook over de oppositie. Hij begon uh, de oppositieleiders uh, ja, uit te voeteren in feite... voor het feit dat ze met het Westen heulen... en dat ze het Westen oproepen om sancties in te stellen. Een beetje vreemd tegen het licht van deze tragedie en deze bomaanslagen die heeft uh, Gevonden. En dat heeft in ieder geval uh, weer de vrees vergroot bij diezelfde oppositie. Dat uh, wie er ook achter deze aanslag zit. Uh, maar dat Lukashenko dit zou kunnen gaan gebruiken om nog meer druk uit te gaan oefenen op, op mensen die het niet met hem eens zijn. Misschien wat te maken met de president die sinds 1994 zeg maar, een ijzige grip heeft over Wit-Rusland. Afgelopen december werd herkozen. Maar er waren nogal wat vraagtekens bij de manier waarop die verkiezingen waren gegaan. Heeft dit een beetje een luchtje van een politieke uh, zeg maar, kwestie aan het worden? Nou, het is in ieder geval heel vreemd. Iedereen die Wit-Rusland een beetje kent uh, begrijpt dat er geen enkel conflict is. Zoals bijvoorbeeld in Rusland, hè, waar je natuurlijk uh, een slepend conflict hebt in de Caucasus. Waar het meeste terrorisme ook vandaan komt. Dat heb je allemaal niet in Wit-Rusland. Uh, de oppositie is eigenlijk ook heel erg braaf. Uh, er zijn zeker geen groepen actief die, uh, die tot dit soort uh, acties, uh, gewelddadige acties, uh, in staat moeten worden geacht. Um, en dat roept natuurlijk de vraag op, ja, wie zou dat dan willen doen? Uh, wie zou er dan achter kunnen zitten? Uh, en sommigen hebben natuurlijk al gesuggereerd... Ja, de enige die daar eigenlijk belang bij zou kunnen hebben... dat is misschien wel uh, Lukashenko zelf. Want dit kan hij gebruiken als voorwensel... om uh, nou, nog meer de duimschroeven aan te, aan te, aan te draaien. Uh, daar is natuurlijk geen bewijs voor. En zelfs de meeste oppositiemensen... Uh, die je de laatste uh, afgelopen twee dagen hebt gehoord... Uh, die zeggen, ja, wij willen dat, wij weigeren dat te geloven... en we geloven dat ook niet. Maar uh, ja, we tasten wel wat dat betreft in het duister. Uh, het laatste woord in deze is uh, nu net gezegd door de KGB... de Veiligheidsdienst in Wit-Rusland. Die zeggen dat in ieder geval de man die vermoedelijk die bom heeft geplaatst... die ook op videobeelden te zien is, die nog niet zijn vrijgegeven... dat die in ieder geval niet toerekeningsvatbaar zou kunnen zijn. Dus dat is misschien een van de versies dat het zou gaan om iemand... die niet helemaal goed bij zinnen is. Het wachten is denk ik op de rechtszaak. Veel groot koelkamp, dank Dankjewel. Zometeen Armin van Buren, de eerste dj in de ruimte. Dat is in ieder geval het plan verkeer naar de AWB daar zit Wijnand Zwaan. De meeste vertraging is op de wegen rond Utrecht. En dan vooral op de A2, Amsterdam-Denbosch en de A27, Utrecht naar Breda. Wat verder nog opvalt is de lange file op de A76... Heerlen naar de Belgische grens, die groeit al maar. Tussen Schinnen en de Belgische grens staat 10 kilometer. Zijn zijn al de hele dag bezig met werkzaamheden. Nou, die ontzettend lange file is te vermijden. En dat kan via Maastricht over de A79 en de A2. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Nederland helpt Japan door te zingen en te voetballen... voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. In de arena begint over ruim anderhalf uur het Benefietconcert... en verslaggever Roel Pauw is daar alvast. Roel, inmiddels is de arena opengegaan voor publiek. Um, ja, stroomt het vol? Uh, het zal ongetwijfeld vol stromen. Nu druppelt het binnen, zou ik willen zeggen. We zijn natuurlijk nog eventjes voor de aanvang van het programma. Uh, maar dat er iets staat te gebeuren, dat is wel heel goed te zien. Ongeveer een derde van het speelveld wordt bedekt met een enorme Japanse, vleg, uh, Japanse vlag. De bekende rode cirkel in het midden, waarin de woorden zijn geschreven Help. En in diezelfde cirkel een rond podium waar op dit moment de Japanse slagwerkinstrumenten staan opgesteld. En dat gaat zometeen ongelooflijk veel lawaai geven. Nou, als dat uh, muzikale programma is afgelopen. Iedereen heeft kunnen soundchecken en kunnen inzingen. Dan gaat hier gevoetbald worden tussen de thuisclub Ajax... en het Japanse Shimizu S-Puls. Een uh, club uit de uh, J-League, zoals dat heet. Mm -hmm. En de scheidsrechter van vanavond is uh, Dick Jol. En die is blij dat hij deze wedstrijd kan fluiten. Want hij kent Japan aardig goed. U heeft er vier maanden gewoond. Ja, ik heb er vier maanden gewoond en gewerkt... voor de Japanse voetbalhond, de J-League, de professionele J-League. U heeft gefloten? Ja, ik heb daar uh, een groot aantal wedstrijden foto's. 18 of 19 in de, in de J-League. En daarnaast uh, wedstrijden gerapporteerd. Beoordeeld. ziet uh, de, de organisatie van de schuilisredders. Ja, ik ben blij dat ik... Uh, Zoals vanavond op deze manier wat uh, terugkom. Ja? Hoe, hoe ervaart u dat? Nou ja, ik heb, ze hebben heel veel voor mij betekend. Heel veel voor mij gedaan tijdens mijn verblijf. En uh, ik weet hoe ze zijn. Ze zijn warm, behulpzaam. Uh, Uiters gas, uh, gastvrij. En weet je, als die mensen het overkomen, die mensen die je kennen uit Japan... Nou ja... Daar leef ik gewoon mee mee. Ik bedoel, ik heb er wel wat mee. Bent u ook in die uh, buurten geweest waar die tsunami heeft gehouden? Sendai bijvoorbeeld? Ja, ik ben natuurlijk uh, zo een beetje vanuit mijn standplaats de Tokyo... Uh, heel uh, Japan doorgetrokken om wedstrijden te fluiten in de j league En dan ben ik daar geweest. Ja, weet je, het is gewoon hartstikke triest dat het, uh, dat het natuurlijk gebeurt. Of waar dan ook, of het ook gebeurt. Uh, ik ben in Kobe geweest. Daar was het... Uh, in 2001 was ik dus daar. En een aantal jaren daarvoor was ik ook in Kobe was er een, een, een ABM geweest. Twee derde van de stad vernield. Nou ja... Het was in een tijd van een aantal jaren het gewoon weer uh, rechtgetrokken. En het zijn natuurlijk ongelofelijke werkers, dus ze geven niet op. Nee. Hebben de Japanners onze hulp dan wel nodig, kun je je afvragen? Ja, ze hebben, ja, ze hebben onze hulp nodig, onze steun nodig. Uh, er zijn natuurlijk nog steeds duizenden mensen die vermist zijn. Duizenden mensen die uh, familie missen, ouders die kinderen missen, kinderen die ouders missen. Maar ook gewoon hebben ze ons gewoon nodig, ook, uh, ook financieel, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik wel. Het is een rijk land, toch? Ja, maar Iederland is niet zo rijk, joh. Zoals ze zeggen. Nee. Daar zou wel eens wat in kunnen zitten. Wat weet u trouwens van die club die gaat spelen vanavond? Shimizu S-Puls. Ik heb natuurlijk heel veel wedstrijden gefloten. Ik weet het niet meer allemaal, maar voor me heb ik Shimizu s ook gefloten. Uh, het voetbal is natuurlijk in Japan ook gegroeid. Uh, ze doen, de, in de WK doen ze aan ieder mee. Uh, het clubvoetbal is gegroeid. Uh, dat kan wel eens een, een mooie pot worden. Oh ja? Die Ajax gaat winnen, neem ik aan. Ik weet het niet. Ik, ik, ik kan het niet voorspellen. Ik loop er tussenin. Ik ga het wel zien. Okay, nou, veel succes bij de wedstrijd straks. Dankjewel. Hoepaal met Dick Jool over zijn ervaringen in Japan die daar gevloot heeft in de J-League. En volgens Dick Jool hebben ze daar wel voor goed te veel geld. Uh, gaan we vragen aan Kjeld Duits, die al uh, een hele maand na de zwaarde aardbeving en het tsunami in dat getroffen gebied is. Kjeld, Japan is inderdaad geen arm land, maar hoeveel geld hebben ze eigenlijk nodig? Um. Volgens de laatste berichten zou het op 200 miljard euro komen. En als je nagaat dat het bruto nationaal product van Nederland zo'n 600 miljard is, klinkt dat als een uh, flink bedrag. Het is 6% van het uh, bruto nationaal product van Japan. Maar als ik kijk naar de schade, dan vind ik dat gedrag wel meevallen. Ja, dat is natuurlijk een enorm gebied vernietigd. Zoom in op de plekken waar ze het geld het hardst nodig hebben. Uh, waar wat nodig is nu onmiddellijk is een huisvesting. Eh, er zijn zo'n half miljoen mensen dakloos geworden door de tsunami. En eh, er zitten nog altijd zo'n 200.000 mensen in evacuatiecentra. En er zijn ook een heleboel verborgen eh, geëvacueerde mensen die nu bij familie zitten en die nergens ingeschreven staan. Eh, maar die wel een eigen woning nodig hebben. En eh, dit moet echt heel snel gebeuren. Nu zeggen ze dat het tot augustus of september zal duren... voordat die weer een dak boven het hoofd hebben. Eh, ook hebben die mensen natuurlijk dan meteen een inboedel nodig. Een, een, een vrieskast, een koelkast, eh, dingen om te koken, een tafel, alles Wat nodig is in het dagelijks leven. En dat verzorgt het Rode Kruis en dagen het geld naartoe. Ja, hoe is het dan voor de Japanners om vanuit het buitenland geld te krijgen? Ja, dat is voor de Japanners toch wel uh, in zekere zin heel moeilijk. Um, ik sprak met de burgemeester van Rikos en Takata uh, vorige week hierover. En dat is een van de meest getroffen gebieden. En hij vertelde me... Um, we willen het wel aan Amerika en bijvoorbeeld aan Europa vragen... maar we willen het eigenlijk niet aan landen vragen... aan die wij tot nog toe... Uh, ontwikkelingshulp hebben gegeven. Ja. Landen zoals China en andere landen in Azië. Maar je kan het niet aan één land vragen en niet aan andere landen vragen. Je vraagt het aan iedereen of je vraagt het aan niemand. Uh, dus dat is zeker een, een probleem dat speelt onder uh, Japanners. Maar ik ben bijvoorbeeld ook uh, actief geweest de laatste weken... om de hulp van een Duitse hulporganisatie te coördineren... En wij hebben een hele grote koelkast gegeven aan, de grootste, aan het grootste evacuatiecentrum in dezelfde stad. En de kokin van, die, van het evacuatiecentrum die was er zo ontzettend blij mee. Die zei, ik, vind, ik heb nu het gevoel dat de mensen in het buitenland de aardigste mensen ter wereld zijn. En dat geldt dan ook voor de mensen in de Amsterdam Arena die geld geven? Want ook al zitten we alweer geruime tijd na de aardbeving en het tsunami... Die, die nood, die eerste levensbehoefte, die is nog steeds heel heel hoog. Ja, die zijn enorm hoog. Um, ik was gisteren in een plek waar de hulpgoederen worden verzameld. En het viel me op dat er weer helemaal geen groenten en fruit stonden bijvoorbeeld... Um, en dat zijn toch wel dingen die je absoluut elke, elke dag nodig hebt. Er is een stad met zo'n 10.000 tot 15.000 gegekrede mensen. En die hebben nog altijd of wederom geen groente en fruit. De kleine dingen. Kjeld Duits, dankjewel. Nederland krijgt er in de toekomst een aantal astronauten bij. DJ Armin van Buren is er één van. Hij is namelijk een van de eerste 15 reizigers die op uitnodiging van Space Expedition Curaçao naar de ruimte gaat. Dat bedrijf begint in 2014 met commerciële ruimtereizen. Armin van Buren, goedemiddag. Goedemiddag. Wauw. Ja. Is er al een datum voor de vlucht vastgesteld? Nee, het zou gaan op begin 2014 als alles veilig is en alles getest is. En uh, ja, dat ze zeker weten dat het allemaal helemaal. Uh... Helemaal goed gaat komen. En is het dan een gratis ticket? Uh, voor mij wel, ja. Nou ja, goed. Zij uh, willen natuurlijk op deze manier deze reizen, deze manier van ruimtereizen uh, promoten. En ik werd gebeld. Ja, en dan is het heel moeilijk om dan nee te zeggen. Ja, en nee, je, je hebt helemaal niet geaarzeld? Ja, wel een beetje natuurlijk. Zeker omdat ik straks vader word. En mijn vrouw had ook wel zoiets van... ja, is dat nou wel, uh, is dat nou wel een goed idee? Ja. Yeah. Maar uh, ja, er is ons verzekerd dat het echt hartstikke veilig is. En uh, ja, wordt het is helemaal verteld hoe dat dan in zijn werking gaat. Dus uh, en ik heb er vertrouwen in en uh, ja, ik zie er echt naar uit. En ze hebben een aantal mensen gevraagd, Doutzen Kroes ook, Erika Terpsra Hebben ze nog gezegd hoe jij in het uh, plaatje van de organisatie past? Nou ja, blijkbaar hebben ze mij gekozen omdat ze vinden dat uh, ja, dat, dat past in hun plaatje. Ik, ik heb nu niet echt specifiek om de motivatie gevraagd, maar ja, ik neem aan dat als ze zoiets aan mij vragen, dat ze dan wel weten waarom ze dat doen. Dat en, ze uh, denken dat het verkoopt. Ja, dat denk ik, ja. ja. ja. ja. En, en moet je nog iets ter voorbereiding doen? Uh, ik, ik heb wel begrepen dat er een aantal facultatieve uh, voorbereidingen voor zijn. Uh, ja, het, het leuke natuurlijk van deze manier van ruimtereis is dat dit dus weer het begin is van uh, wat straks bijvoorbeeld uh, kan je op deze manier, als het, ja, als het zich een beetje zo doorontwikkelt, kun je straks in een anderhalf uur naar Australië. Ja, ja. En, en die facultatieve voorbereiding, weet je al wat dat inhoudt? Nog niet precies, maar ja, je wordt natuurlijk wel helemaal doorgelicht over wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb begrepen dat ik inderdaad met een uh, ja, soort speciaal vliegtuig. Uh, de ruimte inga en dan met een soort, uh, ja, een soort uh, zweefvliegtuig eigenlijk ga je dan weer naar beneden. Dus het toestel zet dan op een gegeven moment de motor uit en uh, zo kom je dus weer terug naar aarde. De hey. hele reis duurt ook maar 35 minuten. Dus. En, en, ja, en je zit alleen toch, naast de piloot? Ja, ik zit alleen naast de piloot. Ja. Ja. En heeft de ruimte tot nu toe uh, je belangstelling gehad? Ja, ja, goed, ik ben natuurlijk uh, zelf DJ. Ik draai zelf heel veel uh, trance. Dat is natuurlijk, uh, ja, die een beetje doen denken aan science fiction. Ik ben stelt gewoon een, uh, een enorme nerd, een, een enorme Star Wars fan. Dus ja, dat ik dit mag meemaken is natuurlijk... Uh, ja, ik zei altijd, the sky is the limit, maar blijkbaar dus niet. Nee. <laughs> zeggen Mensen die eerder zijn geweest, hè, die zeggen dat het een ervaring is die je leven verandert. Ver verwacht je dat zelf ook? Nou, wat ik, ik heb dat van diezelfde mensen ook gehoord, en die dan met name dat je dan ja, zo'n hele grote planeet ziet met zo'n heel dun korstje. dat is dan onze dampkring, uh, dat schijnt inderdaad uh, ja, je helemaal te veranderen als mens. Nou, ik zie ernaar uit, ik ben uh, oh, heel ja? dus ja. <lacht> wat, wat kan er bijgesteld worden wat jou betreft? Nou, dat weet ik niet precies, maar misschien dat je je nog meer bewust wordt van hoe, uh, hoe we hier met onze natuurlijke uh, middelen moeten omgaan. en. Uh, uh, ja, dat, dat, we gewoon heel, dat het allemaal heel fragiel is en heel breekbaar en dat we heel voorzichtig moeten zijn met de aarde die we hebben. Ja, en misschien gaat je muziek er ook wel door veranderen? Nou, ik, ben zelfs al, uh, ik heb zelf al zitten denken, misschien zou het wel cool zijn om een track te doen van 35 minuten die die hele reis uh, ja. beschrijft. Ja, en ja, hoe, hoe zou je dat vormgeven? Heb je daar al een idee bij? Nou, daar ga ik goed over nadenken. Ja. Wat mag je muziek meenemen? Weet je dat? Weet ik niet, volgens mij niet. Maar uh, je hebt natuurlijk een helm op en uh, uh, ja, goed, misschien, zou, dat zou wel een droom zijn. Ik bedoel, ik heb als klein jongetje altijd die ruimtegesprekken van, uh, van Apollo 11 en dat soort dingen allemaal gevolgd. Dus ja, dit is natuurlijk echt uh, ongelooflijk. Ja, goed. Ergens in 2014. Nou, iets moois om naar uit te kijken. Hou je agenda vrij. Ga ik doen. DJ, dankjewel, Armin van Buren. Graag gedaan.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 Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander zijn volgende week woensdag bij de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de schiepartij in Alphen aan de Rijn. Waarschijnlijk wordt die gehouden in een theater in Alphen. Studenten die te lang over hun studie doen hoeven volgend jaar nog geen boete te betalen. De invoering van de boete wordt een jaar uitgesteld. VVD, CDA en PVV komen daarmee tegemoet aan een wens van de SGP. Die partij vindt ook dat de bezuiniging op het passend onderwijs moet worden uitgesteld. De SGP is nodig om de coalitie aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer. Duizenden defensiemedewerkers kunnen na hun ontslag aan het werk in de transport- en logistieksector, die intentie is uitgesproken door de sector zelf, de vakbonden en het ministerie van Defensie. Het defensiepersoneel kan het toekomstige tekort aan logistieke medewerkers en chauffeurs opvangen, is de gedachte. En wie niet per se naar Syrië moet, kan beter thuis blijven. En Nederlanders die al in Syrië zitten, moeten demonstraties en samenscholingen mijden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de aanhoudende ongeregeldheden in Syrië. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Pak over hoef. Ja, de zon schijnt op veel plaatsen nog, maar er zijn ook wat stapelwolken. In het zuidwesten zijn de wolken wat dikker, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. Vanavond en vannacht in het westen en zuidwesten misschien wat bewolking. Verder is het tamelijk helder. En kan er ook wat nevel of misschien zelfs een mistbank ontstaan. Temperaturen gaan flink omlaag in het oosten van het land. Tot net iets onder het vriespunt. En dat is dan op de officiële waarnemhoogte van anderhalve meter. Vlak aan de grond komt het op meer plaatsen tot een raadje vorst. Dan morgen een vriendelijk weerbeeld met zonnige perioden. Maar ook wel wat stapelwolken. Heel lokaal zou dat kunnen leiden tot een enkel buitje. Want op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. 12 graden vlak aan zee, 16 graden in Limburg. En er staat weinig wind. En de komende dagen krijgt de zon dan steeds meer ruimte. Het blijft droog, het blijft ook uh, rustig met de wind. En het kwik stijgt makkelijker tot boven de 15 graden anuw ah, verkeersinformatie. Het is een normale woensdagavondspits. De meeste vertraging heeft het verkeer zoals gebruikelijk in de randstad. Met name rond Utrecht zijn de files wat langer. Wat opvalt is de file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Na een ongeluk tussen de Afrit Lochum en de Afrit Reizen 5 kilometer. In de dagelijkse file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Vianen. Dat zorgt voor 11 kilometer file vanaf Maarsen. Bij Rotterdam, de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Brine-Noordbrug 6 kilometer. Door een gestrande auto is op de brug de rechte rijstrook dicht. De A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum, 11 kilometer. Is de restant van de kijkersvieren Want aan de andere kant gebeurde een ongeluk richting Utrecht. Maar daar zijn de rijstroken weer open. En de A76 van Heerlen naar België. Er staat tussen Voerendaal en de Belgische grens maar liefst 12 kilometer file. Het heeft te maken met werkzaamheden. Verkeer richting Geleen en Eindhoven kan beter omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Salarisadministratie kan flexibeler. SDWorks.nl De commercial die u nu hoort komt uit de radio. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen.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 Drie minuten over half zes. De familie Mubarak wordt aangepakt in Egypte. De twee zonen van de oud-president zitten inmiddels in de gevangenis in Cairo. Mubarak zelf is ook in bewaring gesteld. Uh, hij ligt nog wel in het ziekenhuis in Sharm el-Sheikh, dus daar wordt hij bewaakt. En ze onderzoeken ondertussen of hij vervolgd kan worden voor machtsmisbruik en corruptie en voor de dood van betogers. Correspondent Nicole Lefever. Nicole, hoe is er vandaag in Egypte gereageerd op die arrestatie van Mubarak en zijn zoons? Maar nou, over het algemeen natuurlijk heel positief op een handjevol mensen na de aanhangers van mijn baak die naar het ziekenhuis gingen en dat is natuurlijk een grof schandaal vinden hoe de oude leider die het volgens hen goed heeft gedaan, wordt aangepakt. Maar als je luistert naar de jongeren die de revolutie begonnen, ja, die zijn er heel erg blij mee. Die zeggen ook het was een periode van grote twijfel, het stond een beetje stil, er werd niet echt naar ons geluisterd. Die gingen de afgelopen tijd de straat op en ja, die zien dus nu dat er uh, naar hen geluisterd wordt. Ja, want dit was een belangrijke eis van de demonstranten die nu wordt ingewilligd. Absoluut. De afgelopen weken eigenlijk sinds de val van Mubarak... ...ging men elke week de straat op om te eisen dat Mubarak en Geklem zouden worden berecht. De afgelopen weekend ging dat helemaal mis. Het leger trad hard op, vielen doden en gewonden... ...toen de demonstranten weigerden het Tageerplein te verlaten. En ja, dat leverde heel veel kritiek op op het leger. De afgelopen tijd zag je dat de verhouding tussen het volk en het leger... ...die eerst net na de revolutie zo goed was... Ja, bekoelde eigenlijk. Hè. En er was steeds meer kritiek. Kritiek op uh, uh, ja, mensenrechten schendingen door het leger. Arrestaties, martelingen. Er ja, werden dus straffen uitgedeeld aan mensen die uh, ja, kritiek hadden op het leger. Een blogger die erover schreef, die, die werd ook veroordeeld. Ja, en daarnaast deed het leger niets om Mubarak en zijn naaste te, te vervolgen. Het ja, leek men zelfs alsof, alsof men uh, ja, de oude baas. Het hand boven het hoofd hield. Ja, en aan die laatste kritiek, daar wordt een einde aan gemaakt. Maar ja, de demonstranten die zeggen al, het is niet genoeg. Want ons echte einddoel is vrijheid, democratie. Ja, En, en Mubarak die ligt dus in het ziekenhuis. Hè. De geruchtenmachine rondom hem draait op volle toeren. Welke feiten staan nu vast over zijn toestand? Nou, het is eigenlijk heel erg onduidelijk. Eerst zou hij nog in Charmangeig uh, in het ziekenhuis liggen. Toen kwamen de berichten dat hij naar een militair ziekenhuis zou zijn overgebracht in Cairo. De een zegt zijn uh, toestand is onstabiel. De volgende zegt, nou het valt allemaal wel mee met zijn uh, klachten. Hij is echt gezond genoeg om te vervolgen. Ja, en ook hier de redderaanhangers die vinden het te schande. En uh, de mensen, de tegenstanders van Mubarak die zeggen... ja, dit is wel een heel doorzichtig excuus om nu net wie je uh, uh, verhoord wordt hartklachten uh, voor te, te wenden. En dan komt nog bij, zeggen zij, dat, dat een paar dagen geleden... Vindt, uh, zond uh, Al-Arabia een uh, verklaring uit van Mubarak. Nou, en daar klonk hij toch heel munter en strijdvaardig. Terwijl hij zei van, ja, ik heb niks fout gedaan. Mijn naam is nog bezoedeld. Maar ik zal er alles aan doen om, uh, om die naam van mij en mijn familie te zuiveren. Nicole de Vever was dat. En een van de jongeren uh, waar Nicole over sprak is... Hussein El-Shafe. Hussain, Good afternoon, goedemiddag. Sinds de val van Mubarak beschrijft Hussein al-Jafey wekelijks hoe de revolutie zijn land veranderde. Bij ons op de radio en op onze website. Hussein, the news today that Mubarak and his family have been detained for the next 15 days. Het nieuws dat ze zijn opgepakt. Hoe voelt dat? How does that feel for you? Well, it's definitely a day to celebrate because this is the first day that we feel that this is some sort of a classic revolution where the where we really did overthrow the president, and and like like usually like the way in Tunisia, the way things went in Tunisia, the the president left, but Mubarak has been living in Egypt like any other free citizen for the past two months without facing trial. So today we feel that one of our biggest demands. Has been een van de grootste eisen, vertelt Hussein is uh, dat hij inderdaad moet worden vervolgd. Een dag om te vieren, want dit is het, uh, het, het, het juiste vervolg op de klassieke revolutie die volgens Hussein in Tunesië begon en in Egypte die uh, dat vervolg kreeg. Um, Hussein, welke aanklacht vind je belangrijker? De corruptie waar hij mogelijk van wordt beschuldigd in de afgelopen 30 jaar als president? Of het aanvallen van jullie demonstranten op het Tahrirplein begin dit jaar? Wat what indictment voor mobiliteit Barak is more important for you. The corruption in the last 30 years or the attacks on the protesters on the Tahrir Square? Well, the urgent one is the attacks on the protesters because if this thing gotten, it will always be forgotten. But the corruption is there and it's still there and it's manifesting every single Egyptian has has suffered from this corruption. So these trials could take as long as possible. Uh, what, what we are calling for now urgent trials for uh, the brutality during the revolution from the president and de uh, department Urgent al dus. Hoewel zijn afscherven is uh, volgens hem een proces tegen de mensen die verantwoordelijk zijn voor het geweld op het taghiri De corruptie is natuurlijk een ander verhaal. Vertelt hij dat is al zo lang het geval. Het is er nog steeds en dat is ongetwijfeld een proces van de lange adem. Want in dat opzicht, als je kijkt naar de rol van het leger, hoe zijn? How do you view the role of the army at this moment? Um, it's pretty much confusing. Um, we feel that the army is divided. There are, everything was corrupt for, for the past for the past thirty years, or maybe maybe more than this. So we ca we can't really assume that the army is not corrupt as well. But um, it's the keeper of the state now. It's our peacemaker since the, the very first days of the revolution. So we, we we we all know that there's something fishy going on. That, between the army and itself, but we, we, we are hoping that this will not, this will not on, on, on the current politics. De rol van het leger, al dus Hussein, is wat verwarrend. Hij bespeurt een zekere verdeeldheid binnen het leger de afgelopen 30 jaar. Misschien wel langer is er al zoveel corruptie geweest. dat je niet meer zo kunt aannemen dat het leger daar een eind al zal, aan zal maken. Maar, zegt hij, we uh, accepteren het leger als de vredesbewaker op dit moment. Maar het stinkt natuurlijk wel een beetje aan deze kant. Je still Je bent nog steeds optimistisch? Hussain, are you Hello. still optimistic? Uh, yes, of course. <laughs> Especially after reading the news today. Uh, I've, I've always been optimistic, even even in the worst days. Because like the worst day in the revolution itself was the day before Mubarak's. That was the darkest night. So I believe that whenever, whenever things get tough, it will loosen up in a bit. Jazeker, zegt Hussein El Chafé. Ik blijf optimistisch zeker naar het nieuws van vandaag. De vasthouding voor de komende 15 dagen van Mubarak en zijn familie. De donkere dagen liggen achter ons. Thank you very much, Hussein El Chafé vanuit Alexandria. De Tweede Kamer moet niet over één nacht ijs gaan... bij het al dan niet verbieden van het onverdoofd ritueel slachten. Dat zei staatssecretaris Henk Bleker vandaag in de Kamer. Vorige week werd duidelijk dat een meerderheid het voorstel... van de Partij van de Dieren om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden steunt. Maar er leven nog wel veel vragen, ook bij het kabinet. Vanuit Den Haag, Barbara Terlingen. Geen enkel dier mag meer onverdoofd geslacht worden... vindt de Partij voor de Dieren. En heeft sinds vorige week een meerderheid in de Kamer mee... Maar wat weegt zwaarder, dierenleed of de vrijheid van godsdienst? Het blijft een ingewikkelde discussie, bleek ook vandaag in het debat. Gisteren betoogde een delegatie van opperrabijnen... dat het een grote slag voor de Joodse gemeenschap zal zijn als het verbod doorgaat. ChristenUnie, CDA en SGP willen dan ook niet dat het zo ver komt. Is mevrouw Timmer het eens dat net zo goed als elk dier telt... elk Jood telt, elk Islamie telt? Dat neem ik aan dat, dat, dat zij dat ook vindt. Ja, dat vragen? dat betekent dat...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 En daar heeft de initiatiefneemster van het verbod... Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren begrip voor. Ik heb grote waardering voor uw hartstochtelijke pleidooi... om te kijken of er ruimte is om eigenlijk zowel de kor te kunnen sparen. En dierenwelzijn verbeteren en tegelijkertijd recht doen... aan tradities van bepaalde groeperingen, kleine stromingen... binnen de joodse of islamitische uh, gemeenschap. En toch zou ik ook hier aan willen geven dat de traditie van Nederland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 Geen zinnig mens stelt het op prijs dat dieren onnodig lijden. Staatssecretaris Bleker riep de Kamer vandaag op om niets over één nacht ijs te gaan. Het grote dilemma, de grote afweging is niet of het dierenleed is... niet of het substantieel is qua aantal... maar of een beperking in enige vorm en op welke manier zich op passende wijze is... te verhouden tot iets wat anders, wat ook heel diep geworteld is in onze samenleving. Dat is de grondwet en de vrijheid van godsdienst en ook op dat punt moeten we niet over één nacht ijs gaan... en moeten we echt zeer, zeer zorgvuldig afwegen en overwegen. Er komt nog een ronde tafelgesprek waarin met name het CDA nog een aantal joodse en islamitische organisaties wil horen. Toch lijkt de meerderheid van de Kamer, hoe moeilijk en ingewikkeld ook... een standpunt te hebben ingenomen. Het onverdoofd ritueel slachten moet stoppen. Marianne Thieme hoopt dat de Kamer voor het zomerreces definitief over het onderwerp stemt. Zo dadelijk, Jules Schelvis, een van de 23 nevenaanklagers in het proces tegen John Demjanouk. Hij deed vandaag zijn verhaal. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand. Ja, er zijn een paar ongelukken gebeurd. gebeurt hier voor extra op zorg. In het oosten van het land is dat op de A1 naar Hengelo. Voor de reizen staat 6 kilometer. Er is een vrachtwagen met een lekker band gestrand op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Brinnen-Noordbrug staat 6 kilometer. Vooral op de hoofdrijbaan, want daar is de rechte rijstrook dicht. En de A76 van Heerde naar België. Daar blijft de Viedemar groeien. Tussen Voerendaal en de Belgische grens 13 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lucella Carasso en Tim Overdik. In München is vandaag het proces hervat tegen John Demjanjuk... die ervan verdacht wordt verbewakerd te zijn geweest... in het vernietigingskamp kamp Sobibor in Polen. Tijdens het proces kunnen ook nabestaanden hun verhaal doen. Onder hen vandaag Jules Schelvis. Hij is in 1943 op transport naar Sobibor gezet... maar werd vlak na aankomst naar een ander kamp gestuurd... Daardoor ontsnapte hij aan de dood. Verslaggever Rien Kamer vroeg Schelvers in de rechtbank van München... hoe het voorlezen van zijn aanklacht tegen Joek is gegaan. Ja, het ging heel anders dan ik gedacht had. Hoe anders dan? Nou ja, ik dacht... ik, ik, ik ben niet geëmotioneerd voordat ik begon. Want alles staat op papier. Er kan niks gebeuren. Maar op het moment dat je het gaat uitspreken... Eh, dan probeer ik echter mijn... Uh, mijn uh, gedachten dus uitsluitend bij die tekst te houden... en niet wat achter die tekst zit. Want als je dat gaat doen, dan kan je beter ophouden. Want dan kan het niet, hè? Dat heb ik geprobeerd. Het is niet helemaal gelukt. Want ik zag ook na afloop toch wel een paar tranen in uw ogen. Hè? U was wel geëmotioneerd. Ja, ja. ja. ja. ja ik, uh, ik had veel moeite met het gedicht wat ik uh, zou uitspreken. Hè? En... Uh, yeah. Uh, en, en, en dat was eigenlijk zeg maar voor mij een van de belangrijkste punten dat gedicht. Wat zegt uh, dat gedicht? Ja, dat zegt heel veel, omdat daarmee de dichter beschrijft uh, wat er gebeurt als je denkt dus dat die mensen zeg maar zijn weggegaan, maar ook weer terugkomen. Nou, in dit geval zijn ze natuurlijk niet teruggekomen, hè? En dat is het, het belangrijke punt, om, om daar overheen te komen, om daarover te spreken. En toen ik klaar was, ja toen kwamen eigenlijk, de, zeg maar pas de, de tranen uh, om het verlies van, van, van alles wat, wat er is gebeurd en mijn geliefden die daar zijn vermoord. Nou heeft u toch niet om een straf gevraagd. Hè? Wel om schuldig, maar niet om een straf. Nou, Waarom moet u geen gevangenisstraf krijgen? Nee, ik denk dus... Kijk, die man die heeft al negen jaar in de gevangenis gezeten. Die man is oud. Uh, hij had, uh, zeg maar, mijn opa kunnen zijn... die overigens ook het sobibou vermoord moord is. Uh, maar ik, uit, uit mijn uh, humanistische overtuiging... vind ik dus dat er altijd nog een mogelijk moet zijn om niet die straf te zou moeten ondergaan die hij eigenlijk zou verdienen. Dat vind ik voldoende. Want ik vind het veel belangrijker dat de wereld weet... Dat, uh, wat er gebeurd is in Sobibor. Uh, en als dat, uh, uh, als dat proces niet zou hebben plaatsgevonden... dan was Sobibor precies zo in het donker gebleven als, voor, als het voor die tijd was. Dus dat is mijn belangrijkste punt. En dat heb ik gescoord. Nou, zit u hier bij die rechtbank in München. U heeft uw verhaal gedaan. Valt er iets van u af? Ja, een grote steen. <laughs> ja, want ja, ja, je gaat praten en je weet dat het belangrijk is wat je gaat zeggen. Uh, en, en dat houdt je natuurlijk bij wijze van spreken dag en nacht bezig. Maar op het moment, suprem als je daar staat, is het toch heel anders... Ja, en dat betekent dus ook dat ik nu zeg maar klaar ben. Ik ben er klaar mee, ja. Wat bedoelt u? Nou, ik, uh, voor mij is het afgesloten, het proces. Ook als er een soort uh, hoge beroep zal plaatsvinden. Maar het ho hoge beroep zal waarschijnlijk niks voorstellen. Nee. Voor u is het nu klaar? Voor mij is het klaar, ja. ja. ja. Kan dat boek dicht, denkt u? Uh... <tus> Ja en nee. Ja, kijk, want ik zeg wel, het is klaar. Maar ik, ik kan toch niet alles wat er in het verleden is dus gebeurd is... en waarover ik veel heb geschreven... dat kan ik toch niet, zeg maar, ergens in een hoekje wegstoppen... en er nooit meer naar kijken. Hè? Want ik blijf toch, als het even kan... Uh, zeg maar, lezingen houden in het land en, en, en daarbuiten... Uh, om te vertellen wat er allemaal precies gebeurd is. Zoals dat gisteren in, in, met het Oog op Morgen ook gebeurd is, ja. Het is belangrijk dat het verhaal verteld blijft worden. Het verhaal moet verteld worden, ja. ja. ja. En dat hele verhaal, inclusief het gedicht van Jules Schelvis... op onze site nos.nl. In Iran wordt verzet met harde hand de kop ingedrukt, maar niet alleen in Iran. De Iraanse verzetseorganisatie Mujahedin Ghalq moet namelijk ook weg uit Irak. Het heeft de regering daar besloten. Afgelopen weekend kwam het tot bloedige botsingen tussen het Iraakse leger en Mujahedin Ghalq. Judith Neurink is correspondent van Trouw in Irak... en zij is ook de schrijver van het boek Misleide Martelaren. Dat gaat over die organisatie. Judith, goedenavond. Wat is er gebeurd afgelopen weekend? Um, vrijdag is er... Uh, uh, ja, dit, Eigenlijk weet niemand nog echt precies wat er gebeurd is... maar het is gekomen tot een treffer tussen het Iraakse leger... en strijders van de mujahedin Galik. Die zitten in een kamp op ongeveer een uur rijden van Bagdad. En daarbij zijn meerdere mensen gedood en uh, meerdere mensen gewond. Aantallen lopen uiteen. mujahedin Galik zegt 25 doden, maar de Iraakse overheid zegt drie doden... Moet je dan 300 zegt 300 gewonnen. De Iraakse overheid zegt ongeveer 20, waaronder zes soldaten. En en wat is het doel van deze organisatie? De organisatie uh, ja wil eigenlijk zelf aan de macht komen uh, in Irak. Ze bestaat al, uh, sorry, in Iran moet ik goed zeggen. Ze bestaat al sinds uh, uh, het regime van de Shah, heeft meegeholpen met Romeini om dat regime over omhoog om ver te werpen. En is uh, vervolgens uh, in ruzie uh, zijn Romeinen en de leider van deze groep uiteengegaan. En de groep heeft zich uh, eerst in Europa gevestigd en sinds uh, 86 zitten ze al in, in Irak, waar ze hele goede vriendjes waren met Saddam Hussein. Ja, en, en uh, in hoeverre heeft Irak echt last van ze? Um, er is een periode geweest, uh, vlak na de invasie in 2003 van de Amerikanen, dat um, leiders van de Mujerin Galik hebben geprobeerd om uh, um, extreme uh, moslims, uh, mensen van Al-Qaeda, maar ook gewoon van Irakse uh, extreme groepen, om die um, aan zich te binden en om samen acties uh, te ondernemen tegen het nieuwe regime. Maar eigenlijk waar het in feite om gaat, gaat, is het verleden. Want de haat tegen deze groep is groot... omdat ze met Saddam hebben samengewerkt. En bijvoorbeeld in 1991 toen de Koerden in opstand kwamen... geholpen hebben om die opstand neer te slaan. Nou, en uh, Irak wil nu dat die organisatie verdwijnt... dat die basis wordt ontruimd met alle mogelijke middelen. Hoe gaan ze dat doen? Waar zijn ze van plan uh, deze leden van Moedjahedin Galk naartoe te brengen? Nou, je moet weten dat er ongeveer 3200 mensen nog in die basis zitten... waaronder 1200 vrouwen, want de organisatie heeft heel veel vrouwen. En de meeste van hun zijn toch wel rond de 50. Het zijn geen jonge mensen meer, maar een paar. En het probleem van de meeste is dat ze al 25 jaar of meer... verbonden zijn aan een sector, want dat is het, geen En dat is het eerste probleem. Hoe krijg je deze mensen ooit nog op een normale manier in een samenleving uh, aan het werk of functioneren. Uh, want het enige wat, wat zij uh, moeten en willen van hun leider is zorgen dat ze in Iran aan de macht komen. En dan het tweede probleem. Niemand wil ze. Irak wil ze niet. Uh, Europa wil ze niet. Want als je zo'n groep weer bij elkaar zet... dan begint gewoon het verzet tegen Iran vanuit die nieuwe plek in Europa, Europa of Amerika... Uh, de Amerikanen, eigenlijk hebben ze steeds gewild dat de groep zou blijven in Irak, want daar konden ze ze gebruiken als spionage uh, in Iran, vlak over de grens. En ook om, te, om ze te gebruiken uh, als er weer nieuwe feiten naar buiten moesten komen over uh, de uh, nucleaire activiteiten van Iran. Dat ging en dat gaat, een paar dagen geleden nog, uh, meestal via de Mujerlund-Galik. Ja, goed. En Iran? Uh, ik neem aan dat Iran er ook niet op zit te wachten op deze groep. Ja, nou, Iran die juicht. Die heeft iets van stuur ze allemaal lekker de grens nee. over... ...en dan uh, zullen wij er wel even op door. Zetten we dat, ze vast? In, in, in, nee, in het verleden zijn de groepen de grens overgegaan. En uh, ja, mensen worden verhoord. Mensen krijgen als ze inderdaad misdaden hebben begaan krijgen ze een gevangenisstraf. Maar een deel van, van die mensen zijn inmiddels vrij. En hoewel ze ongelooflijk in de gaten worden gehouden... hebben ze wel een, een, nou ja, een, een redelijk vrij leven. En dat redelijk is dan tussen aanhalingstekens, Want ja, ze worden wel heel erg in de gaten gehouden. Goed, wellicht dat Iran dan uiteindelijk een bestemming voor ze is. Judith Neurink, ik dank je wel. Het NOS Radio Njournaal Media Overzicht. Doordat bekend is geworden dat Tristan van der Vlis... van gewelddadige videospelletjes hield... is de discussie over die games weer eens losgebarsten. Staatssecretaris van Justitie Teven... wil extreem gewelddadige computerspelletjes niet verbieden. Maar hij wil wel dat winkeliers opletten of kopers niet te jong zijn. In het Parool zegt hoogleraar media en communicatie Jeroen Jans... dat het onwaarschijnlijk is dat er een verband is... tussen het feit dat mensen doodschieten op de computer... een favoriet spelletje was van Van der Vlis... en het schietdrama in Alphen. Minister De Jager van Financiën meldde gisteravond dat hij denkt dat hij uit de failliete boedel van de IJslandse bank Icesave 1 miljard euro kan claimen. De verkoop van gebouwen en grond zou wel eens heel veel geld kunnen opleveren. De Iceland Review Online schrijft wel dat de jager heeft gezegd dat Nederland zijn vetorecht zal gebruiken om te voorkomen dat IJsland lid wordt van de Europese Unie als de kwestie niet wordt opgelost. Maar de plannen voor de onroerend goed verkoop worden niet genoemd. De Belgische demissionair premier Leterme heeft afspraken gemaakt met prins Laurent over zijn openbare optredens. Dat heeft u misschien vorig uur al gehoord. Laurent kwam onder vuur na een omstreden reis naar Congo... en vanwege contacten met Libische diplomaten. Het nieuwsblad schrijft dat Le Terme ook een brief voorlas van de prins... waarin hij zegt dat hij beseft wat hij gedaan heeft, dat dat niet kan... en dat er voor alle toekomstige buitenlandse initiatieven overleg moet zijn... met de minister van Buitenlandse Zaken. Frankrijk heeft opnieuw een groep Roma teruggestuurd naar Roemenië. Dat maakt voor zover wij hebben kunnen zien niet erg veel reacties los. Op Twitter bijvoorbeeld nauwelijks. Wel wordt daar verschillende keren verwezen naar de site van Amnesty International. Dat zich al meer dan een jaar inzet voor betere afspraken over de huisvesting van Roma. Gek genoeg gaat het op die site uitvoerig over Roma in Italië. en wordt met geen woord gerept over de Franse Roma. Criminelen in Amsterdam worden steeds jonger. Dat is de opening van het Parool. De stad is vorig jaar weer veiliger geworden, dat wel. Toch maakt men zich daar grote zorgen... omdat steeds jongere daders... steeds gewelddadiger misdrijven plegen. Dat staat in de regionale veiligheidsrapportage. Ook op de voorpagina van het Parool... een foto van het leggen van een nieuwe grasmat... op het Museumplein in de stad. De nieuwe graszoden zijn volgens grasexperts... sterk genoeg om over twee weken... Koning de Dag te doorstaan. Dan is hier een muziekfeest. In zijn op de volgende pagina van het Parool wijst Theodor Holman erop... dat het museumplein per jaar 9 tot 11 grote manifestaties worden gehouden. En dat bijna iedere keer het gras totaal vernield is. Dat voorspelt Holman ook voor deze nieuwe grasmat... die volgens hem naar schatting 3... Ton heeft gekost. De Leeuwarden Courant stelt op de voorpagina vast... dat rijkere ouderen het platteland mijden. Juist de welgestelde ouderen kiezen in grote meerderheid... voor wonen in grotere steden en woonkernen dicht bij alle voorzieningen. Er zijn al veel grote projecten op het platteland mislukt. En dat doen we ook problemen op voor een lopend project bij Slochteren. In de Leeuwarden Courant. Tot zover het mediaoverzicht. Na zes zijn we terug. Dan gaan we nog even verder praten over dat diner bij Bertus Hendricks thuis. Dat een rol speelt, een belangrijke rol, in het proces tegen Geert Wilders. Tot meteen. Dit is Radio 1. Elke dag het nieuws van alle kanten. Reclameborden gaan aan de kant. Buiten is het heel erg druk.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 Kijk op Insingerpuntkom. Dit is Radio 1.